Het is de zwete Robin Söderling, de nummer 1 van de plaatsingslijst. Het toernooi in Rotterdam begint maandag. In de eredivisie is de afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Ajax won thuis met 2-0 van de Graafschap. Het weer, er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind... met in de kustprovincie zware windstoten. Het blijft vannacht overwegend droog en het koelt nauwelijks af. Ook overdag is er nog veel wind. Het is dan regenachtig en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Het is een beetje ondergesneeuwd door het nieuws uit Egypte... maar het was vandaag Wereldkankerdag. Steeds meer mensen lijden wereldwijd aan kanker. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal dat aantal zelfs verdubbelen... tussen nu en ongeveer 2030... Er is dus genoeg reden om bij kanker stil te staan... zoals er vandaag in Nederland op allerlei eh, manieren aandacht is gevraagd voor die ziekte. Er zijn trouwens ook mensen die zeggen dat kanker binnen tien jaar een controleerbare ziekte moet zijn... en die pleiten voor een radicaal andere aanpak van kankeronderzoek. Vannacht hebben wij het over bestaand immunologisch onderzoek... dat ook een grote bijdrage levert aan de bestrijding van kanker. Want immunologie wordt steeds vaker ingezet bij de behandeling van kankerpatiënten. De gast is professor Yvette van Kooik... hoogleraar moleculaire celbiologie aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Welkom in Kazerluna. Wat, wat, laten we even uh, een beetje schools beginnen. Wat is immunologie? Immunologie is uh, de kennis uh, van het immuunsysteem... en uh, in Nederlandse termen is dat dan uh, het afweersysteem. En daar probeer je van alles over te weten te komen? Ja, dus... dus... Een, een immunoloog zoals wij uh, die uh, bestuderen het afweersysteem en uh, wij proberen in kaart te brengen hoe dat werkt. Ja. En uh, het zit behoorlijk complex ook in elkaar en um, door daar gewoon uh, onderzoek aan te doen uh, en te begrijpen hoe het in elkaar zit, kan je het ook gebruiken uh, uh, voor ziektes om het in te zetten tegen bijvoorbeeld zoals vandaag, uh, waar we het over hebben, het bestrijden van kanker. En tegen welke ziektes kun je het nog meer inzetten? Nou, we kennen allemaal de, immuun, de immunologie en ons afweersysteem het beste... Uh, als we het hebben over uh, onze bescherming tegen pathogenen. Dus virusinfectie, influenza bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, als wij gezond zijn, dan kunnen we dat uh, gewoon handelen. Dus krijgen we, we kunnen... minder gauw griep? Krijgen we minder gauw griep. Of we krijgen wel een beetje griep. Dat is uh, het induceren van het immuunsysteem. Dus het wordt geactiveerd... En het zorgt dan dat het virus uh, opgeruimd wordt, uit je lichaam uh, gehaald wordt, en dat je daarna gewoon weer uh, gezond en wel uh, ja. weer uh, kan werken. Ja, dit was een hele korte uitleg over de werking, maar misschien kunnen ja. we dat iets, iets uitgebreider maken. Want hoe, ja. hoe werkt dat uh, immuunsysteem van ons? Nou, normaal gesproken uh, komt het. Uh, het makkelijkste is het om uit te leggen naar aanleiding van een pathogeen, een virus, wat het lichaam binnenkomt. Ja. En um, dat komt dan naar bepaalde cellen. En, en voornamelijk uh, waar wij dan ook onderzoek uh, naar doen, naar, de, naar dendritische cellen. Dat zijn cellen die uh, in het weefsel zitten, bijvoorbeeld in de longen of uh, ergens anders. En in maar, de huid ook, zou ik willen... In de huid ook. Als we het hebben over een splinter met een bacterie, ja. dan um, komt dat ons lichaam binnen en daar moeten immuuncellen die moeten daar zitten om dat eerste contact te maken... en dat te herkennen dat er een pathogeen, een bacterie of een virus... ons lichaam binnenkomt. Ja. En die eerste herkenning is heel erg belangrijk. En dat doen die dendritische cellen? Dat doen die dendritische cellen. Dat zijn een beetje de verkenners in ons lichaam. Die zijn de verkenners in ons lichaam. Die zitten dus overal waar, wij, waar ons lichaam in contact staat met de buitenwereld. Dus dan hebben we het over de huid... Maar ook alle slijmvlieslaag. Dus eigenlijk alles van de mond naar binnen, via de darmen. Ja. En dan uh, naar buiten. Alles, daar, daar zitten al die dendritische cellen. En als er dan kwade cellen ons lichaam binnenkomen? virussen of weet ik veel wat voor... Uh, dat zijn uh, geen cellen, dat zijn uh, organismen. Uh, oh ja. Maar dat is niet maar, erg. Als die toch binnenkomen, dan, dan, dan zeggen zij van... hé, hey, daar komen... Uh... Ja, die, en, die zijn, en die moeten ons, uh, ons lichaam niet binnenkomen. Want als er één bacterie ons binnenkomt... Ja. Binnen ons, en hij heeft vrij spel... Dan uh, zit hij in een heerlijk bloederig milieutje en lekker warm. En dat is uh, een goede voedingsbodem voor zo'n bacterie. Dus die gaat zich enorm uh, vermenigvuldigen. En dat is ja. natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Dus en die denktische cel die, die, de killers, herstel, ja. die moet snel dat herkennen. En dan kan hij lokaal dingetje, die andere cellen aanzetten. Maar hij moet ook een, immu een echte, adequate, wat wij dan noemen, een adequate immuunrespons uh, induceren. En dan dat doet hij door naar de lymfklier te lopen. Want we kennen allemaal, als wij uh, um, een griepje hebben... dan hebben we opgezwollen uh, lymfklier ja. hier in de keel. Ja. En dat komt omdat er een, ooit een dendritische cel... dus van de slijmvlieslaag een virusje heeft opgepakt. Die is naar die uh, drainerende die, die lymfklier gelopen. En die gaat daar andere cellen aanzetten... En dat is het leger. Dus je hebt verkenners een ja. leger. En die en leeg, gaan dan. Dada, dada, dada, die komen er dan met z'n allen aan. En, ja. en die pakken dat virus aan. Ja, en die, die pakken dat dus virus aan. Die slaan het helemaal in elkaar. En uh, dan merk je ook, die zitten eerst in een lymfklier. Ja. Daarna gaan ze allemaal door het bloed, het hele lichaam door. Trekken ze uit. Gaan ze naar de plek waar die virussen zitten. En dan uiteindelijk is de klus geklaard. En winnen en dan we altijd. Die... En dan winnen we altijd. Tenzij je. Uh, en in sommige gevallen is dat ook zo. Tenzij je overlijdt aan een influenza-virus. Want er zijn nog steeds mensen ja. die overlijden daaraan. En dan is het dus niet goed gegaan. Dan, dan zijn die cellen niet sterk genoeg. Zijn die cellen niet sterk genoeg of niet snel genoeg. Gewaarschuwd. Uh, zijn ze of niet te veel, niet, niet een te groot leger. Dus het heeft allemaal met combinaties of... Een individu is verzwakt, want ouderen hebben ook ja. al een, een, een meer verzwakt immuunsysteem. Of kinderen, of hele jonge kinderen, is ook het immuunsysteem anders. Het, een immuunsysteem moet ook uh, ouder worden. Ja. En als het weer oud, te oud wordt, dan wordt het ook weer wat minder. En, en om het nog even naar het leger te, te vertalen. Ja. Je, er is ook wel sprake van friendly fire. Hè? Dat, dat die cellen de verkeerde, uh, het eigen lichaam aanvallen. Ja, Terwijl... ja dat noemen wij een uh, auto-immuunziekte, dus het, dat, dat afweer, ons afweer, is heel belangrijk als we het hebben over uh, ons beschermen tegen pathogenen. Maar als het te sterk is, en niet specifiek alleen tegen dat virus, maar het herkent ook iets anders in je lichaam, dan heb je een enorm probleem. Want dan gaat je, wordt je eigen uh, ja, lichaam afgebroken door je immuunsysteem, het is een ontzettend sterk systeem eigenlijk. Ja, en dan kun je bijvoorbeeld een allergische reactie krijgen, geloof ik? Nou, dat is, dat is als je allergisch op bijvoorbeeld pollen bent. Maar je kan ook, eh, bijvoorbeeld, zoals met reuma... Eh, dat je in je knieën of je handen, je bindvezels eh, aangetast worden. Of in het geval van eh, multiple sclerose, dat eh, in de hersenen je beschermende laagje opgevreten wordt door de M cellen van het. Myeline? Myeline. Nou, je hersenen zijn er belangrijke stoffen, yeah. beschermlaagjes. Ja. om alles goed te laten werken. Dus dat je goed je armen, je benen kan bewegen en uh, kan uh, denken. Nou, het immuunsysteem is zo krachtig dat in sommige gevallen... Het, als het verkeerd zeg maar, werkt... Ja, vallen ze dat ook aan? Kunnen ze, en dan krijg je dus dat je uh, niet goed kan bewegen. En, en dat is een auto immuunziekte zoals multiple sclero sclerose. Dat ja. komt ook bij jonge mensen voor, oudere mensen. Dat is echt heel ernstig. En dat wordt steeds erger. Betekent dat dat die... Dat die... Soldaten dan steeds door blijven vechten tegen. Die zijn ongecontroleerd, want het, dat is het belang met het immuunsysteem. Het moet aan en het moet ook weer uit. En als het niet uitgezet kan worden, dan heb je ook een probleem. Dus je moet op beide fronten. Je moet gewoon de knop aan kunnen zetten en ook weer uit kunnen zetten. En dat wordt allemaal via ingewikkelde processen in het lichaam uh, geregeld. En die bestudeert u? En die... Of juf, zou ik zeggen? Ja, die en die, en die bestu bestudeer ik en heel veel andere mensen. Ja. Uh, nou, wij praten zo meteen door ook over de, de, de toepassingen bij kanker. Want dat is inderdaad de aanleiding vanavond. Uh, immunologie wordt steeds belangrijker als het gaat om kankerbestrijding. Maar ik wil graag eerst even naar het antwoordapparaat luisteren. Dat uh, gisteren is ingesproken door Lex Bolmeijer. Er is één nieuw bericht. Dag Klaas, jij spreekt met uh, Yvette Kooik over haar vakgebied immunologie. Nou, is mijn vraag. Waar zou zij zelf immuun voor willen zijn? Terwijl het maar niet lukt. Is dat niet een... Goed uitgangspunt voor een <lacht> mooi gesprek. Ja, Yvette van Kooik. Waar zou je immuun voor willen zijn? Immuun, dan hebben we het natuurlijk nou. over uh, als ik mijn afweersysteem in zou willen zetten voor iets. Nou, ik denk dat hij bedoelt waar zou je uh, beter tegen kunnen willen kunnen. Dus waar, waar heb je heel veel last van in het leven en waar zou je dan. Als, als persoon, individu. denk ik dat hij dat bedoelt. Nou, dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Ja? Zijn er oh, geen ja. dingen waar je enorm aan ergert, waar je wat makkelijker overheen zou willen stappen? Ja. Waar ik me heel erg aan erger. Ik ben niet zo'n ergend. Ik ben niet zo'n mens die, die zich. Uh... Snel erger. Het, dus wat hoor. dat betreft heb je een heel goed immuunsysteem? Vind, ik, ik vind tolerantie vind ik belangrijk. Dat mensen elkaar kunnen tolereren, dat vind ik belangrijk. Dus als mensen dat niet doen? Dat vind, ja, dus als mensen een vooringenomen voor mening hebben, dan vind ik het. Uh, dus ik vind dat tolerantie is een belangrijk is. En tolerantie is trouwens ook een begrip in het immuunsysteem. Oh ja? Oh ja. Tolerant zijn betekent dat je iets accepteert. En dat doe je dus ook? Ja, ik, ik vind dat je een ander moet accepteren... hoe, hoe vreemd of, of raar die ook is. Het moet natuurlijk allemaal wel binnen de binnen beperkingen... maar ik hou wel van een uh, tolerante samenleving. Uh, en lukt jou dat ook? Mij lukt dat wel. Ja? Nou ja, ik... Uh, er is nooit ik... iemand die jij denkt van, waarvan je denkt... Uh... Nee, ik, ik ben niet uh, een haardragend figuur of zo. Huh. Helemaal niet. Huh. Ik hou van de vrede. Nou, mooi. Dat is prettig om te weten. kan ik nu wat kritischer worden. <laughs> uh, nee, dat is helemaal niet aan de orde. Maar we gaan even door met, de, met die uh, immunologie. En dan met name de toepassing op kanker. Maar laten we eens even nog uh, wat specifieker bespreken wat jij onderzoekt. Ja. Dat zijn die dendritische cellen, maar wat doe je dan precies daarmee? Nou, die dendritische cellen... Uh, de verkenners, ik zeg De verkenners, die, die zitten dus overal. Bijvoorbeeld in de huid... Uh -huh. En, uh, en die geven het door aan het tegen, de informatie. Ja. En normaal gesproken werkt dat heel goed voor virussen. En, en wat ik net vertelde, uh, voor virussen of bacteriën. Maar we zouden dat ook in kunnen zetten voor kanker. Ja. Dat ligt wel iets ingewikkelder. Want uh, kanker is een, een, een, een, ja, een groei van cellen in ons eigen lichaam. Dus daar hebben we het toch een beetje over. Iets wat toch wel iets van jezelf is. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk om daar een immuunrespons... of een, een reactie op te, te, te, te maken. Dus het is niet, niet iets wat van buiten komt, maar wat van binnen? Het zit, een, een tumor zit van binnen. Ja. En, die, en die ontstaat doordat iets uh, gewoon enorm snel gaat groeien. Ja, en kan je dat dan niet aanvallen? Dat normaal gesproken is het immuunsysteem... Moet er, of dat afweersysteem, die moet dat wel herkennen. En dat gebeurt ook heel vaak... Maar uh, niet goed genoeg. En daarom kan zo'n zo'n cel of zo'n klompje cellen steeds verder en verder groeien. En dat komt deels omdat het immuunsysteem die tumor niet goed herkent. Maar is het dus ook zo dat heel veel mensen kanker uh, krijgen, heel klein beetje, en dat nooit merken omdat ze meteen die kanker uh, afbreken? Nou, nou dat, dat, dat wordt wel geloof. Uh, dat, dat wordt wel gedacht. Dat uh, dat zo is, dat uh, wij uh, dat het best wel vaak zo'n onregelmatigheid optreedt. Ja maar dat ons immuunsysteem, afweerreactie, dat in staat is om weg te, te werken. Oké. Okay. Uh, maar als je echt een tumor hebt, is, heeft dat immuunsysteem... Dat heeft die, die reactie is niet goed geweest. En, en, uh, en, en wat wij dan onderzoeken, en ook wel meer, meer mensen in Nederland... maar ook in Amerika en heel veel andere landen, is... hoe kan je die dendritische cel nou een extra schop geven... om hem nog sterker, zeg maar... Uh, dat leger aan te zetten. Ja. En dan ook zo specifiek dat, die, uh, dat het leger alleen maar zich richt op die tumor. En niet te veel bijwerkingen heeft ook. En niet te veel bijwerkingen. Want een, een schop geven is goed, maar het moet ook niet een te harde schop zijn, want dan heb je de bijwerkingen. En heb je het dan eigenlijk over wat we nu kennen als uh, bestrijdingsmiddelen, zou ik maar even zeggen, als, uh, als geneesmiddelen voor tegen kanker, uh, de bestraling en de chemotherapie. Dat die zoveel eromheen ook kapot maken? Ja, die, nou die, die zorgen eigenlijk voor, voor het uh, verkleinen van de, van de tumor. En dat die in één uh, schrompelt. En um, hij wordt kleiner, maar in niet alle gevallen heb je volledige, uh, uh, is de tumor niet volledig weg. Ja. En dan is het juist zo mooi als je daarnaast, na zo'n zo chemotherapie dat immuunsysteem een extra uh, een schop kan geven, een extra activatie... Ja. wat specifiek dan gericht is tegen nog die enkele tumorcellen... die daar uh, nog in het lichaam ja. rond uh, bewegen. Maar kan het niet zo zijn dat je de chemotherapie helemaal niet meer nodig hebt? Nou, ik denk... Uh, idealiter zou dat kunnen, maar... Uh, ik denk in de nabije toekomst, ik denk dat men veel eerder denkt aan een combinatie van therapieën. En dat je dan beter uit bent. Want om al een reactie te, um, van een immuunsysteem in gang te zetten tegen een grote tumor, is gewoon heel moeilijk. Want dan, want dan heb je zo'n enorm leger je hebt gewoon heel, Ja, je, het is gewoon een klomp. En, en als het klein is, is het veel makkelijker. Dus je, je kan beter gewoon een gedeelte weg hebben. Ja. En dan uh, het immuunsysteem inzetten. Maar als je die chemotherapie niet meer nodig zou hebben... dan zouden mensen veel minder ziek worden. Veel minder bijwerkingen, ja. veel minder kaal bijvoorbeeld. Ja, maar we weten ook niet dat als jij uh, het immuunsysteem een enorme schop geeft... dat je ook toch niet een beetje bijwerkingen krijgt. Want als je een koorts van een virusinfectie krijgt... heb je toch ook wel een beetje bijwerkingen, krijg je koorts. Ja. Dus ook als, het, als je uh, het afweersysteem... In zou zetten, dan, dan weet je nooit of je toch een beetje ook bijwerkingen hebt. Ja, ja, okay. Maar je hebt waarschijnlijk geen haarduitval en dat soort dingen. Ja. Maar het, be het belangrijkste is het, denk ik, in alle gevallen als die tumor maar weggaat. Ja, maar nou zeg je die dendritische cellen, die moeten uh, beter worden, die moeten geactiveerd worden, die moeten schop onder hun kom ja. krijgen. Maar die werken helemaal aan het begin. Dus dan, dan, dat zou dan toch bijna voorkomen dat je uiteindelijk die bestraling of de chemotherapie nodig hebt, omdat zij als het goede verkenners zijn, het meteen aanpakken of meteen aan laten pakken? Nou, ja, dat, dat zou normaal gesproken moeten. Maar wat je probeert als therapie dan... om zeg maar uh, stukjes van die tumor aan die dendritische cel te geven... zodat die die informatie specifiek aan het leger doorgeeft. Dus hij geeft tumorspecifieke specifieke informatie door aan het leger... wat hij normaal niet gedaan heeft. Maar je geeft dat aan die cel, zeg je? Ja. Van buiten? Dat, ja, dat, dat geef je. Dus de, normaal, als we het hebben over vaccinatie met influenza... dan zit er een, een dood virus uh, ja. in, in, de sp, in de prik. En dan krijg je dat uh, toegediend. En dan krijg je daar een reactie op. Ja. In het geval, als we het dan hebben over een tumor... Uh, een, een, een, een therapie tegen kanker... dan zit er een stukje van, dat, uh, van de tumor in de, in de injectiespuit. Uh, wat alleen maar het signaal of het, het, de eigenschappen van de tumor heeft en dat geef je dan aan die dendritic cel. Maar je geeft mensen dus kanker eigenlijk? Nee, je geeft een stukje. Ja. Een stukje. Maar dat wat dat, zich niet kan dat delen. Dat gaat niet boek. Oh, dat, het is, dat deelt zich nee, niet. Nee, en het is het is een eiwit of het is een, een DNA of het is een RNA om ingewikkelde om ja. met ingewikkelde termen te Ja. Te goochelen. En dan activeer je als het ware die dendritische cellen. Dan gaan ze beter opletten. En dan gaan ze het ook weer sneller melden aan die soldaten. Ja. Maar weer even simpel doen. Ja, en dan gaan ze die tumorinformatie doorgeven aan, die, ja. aan, die, aan, die, aan, die, aan het leger. Ja, maar dan moet je al weten dat je die kanker hebt. Terwijl, de, ja. terwijl die, die cellen er juist voor zijn om ons dat te vertellen, toch? Nou, je kan het, je kan het dan inzetten om de tumor die je dan al hebt te bestrijden. Zeker je aan het kan eind. het ook natuurlijk. Dat is helemaal toekomstmuziek als je het al zou kunnen gebruiken ter preventie ja. van kanker. Dat zou nog het mooiste zijn. Dat zou ik doen als ik jullie was. Ja, maar dan is er een lange <laughs> weg te gaan. Ja, maar maar dat is natuurlijk wel als je een. Dat is een lange weg maar te gaan. Maar is het nou zo? Je weet, toch, je weet toch, wat je zoekt? Je nou, weet toch wat je moet hebben? Het probleem doen. is, uh, noem maar. Uh, we hebben heel veel vaccins tegen virussen, mm -hmm. maar tegen een belang, belangrijk virus zoals AIDS hebben we geen vaccin tot nu mm -hmm. toe. Ja. Dus het is soms wel ingewikkelder dan, dan het lijkt. En een tumor is ook ingewikkeld. Omdat het toch iets van jezelf is. Waar een immuun, een afweerreactie normaal ja. niet sterk tegen kan reageren. Dus het zit wat complexer in elkaar. Ja. En, maar het zou wel kunnen. In theorie kan het. En ook denk ik dat we daar ons op inzetten. Maar het gebeurt toch ook al bij, bij baarmoederhalskanker? Precies. Kijk. Maar daar is een groot verschil. Baarmoederhalskanker wordt geïnduceerd door een virus. Het human papillomavirus, HPV. Ja. Dus dat is een virus geïnduceerde tumor. Oh. En dan hebben we dus weer te maken met een virus. En een virus gebruiken in een vaccin... is tot nu toe altijd veel makkelijker geweest... dan een stukje eiwit van een tumor wat lijkt op ons eigen weefsel. Ja. Want dat is een, een tijdje geleden geweest... Hè? dat meisjes ja. tussen 13 en 16 jaar werden ja. opgeroepen... Om, om zich te laten vaccineren. Toen heeft ongeveer de helft van de meisjes dat gedaan, volgens mij. Ja. Waarom de andere helft niet eigenlijk? Nou, uh, die andere helft... Uh, dat weet ik uit eigen ervaring van thuis. Uh, Dochters? Ja, een dochter. Uh, die, uh, die kijken toch wel heel erg naar de media... naar YouTube, uh, filmpjes. Uh, en er werd toch wel kwaad gesproken over... Uh, dat je van allerlei bijwerkingen kon krijgen... dat je miskramen kon krijgen... en weet ik wat allemaal... Dat onder die meiden onderling is daar toch een enorme hype uh, gecreëerd. Is dat niet zo? Het is helemaal niet zo, nee. Maar betekent niet nee. dat jouw moeder, of jouw moeder, jouw dochter, YouTube... eerder gelooft dan haar eigen moeder? Tuurlijk. Je, <laughs> ja, weet, ja, hoe tuurlijk. Pubers, je weet hoe pubers zijn. Puber, ja, maar, maar, pubers, pubers geloven in eerste instantie niet hun moeder. Maar wel YouTube. Maar, maar, maar wel de anderen. Uiteindelijk heb ik er weten te... Heb ik, er, heb ik het helemaal recht gezet. Heb je er en weten te dwingen? En, nee, helemaal geen eens. Ik heb het te weten overtuigen. En dat is denk ik ook iets wat een beetje fout is gegaan. De meisjes moesten al vrij snel komen om een, om een prik te krijgen. En die meiden hebben tijd nodig om daarover na te denken... met elkaar te praten. En de oproep lag al in de brievenbus... en je moest binnen een maand komen. Ja. Nou, dat is veel te snel. Dat moet, heeft meer tijd nodig. En dat had ook waarschijnlijk anders aangepakt moeten worden. Ja. Maar uh, ja, dat zijn allemaal andere problemen die daarbij uh, komen kijken. Maar ik denk dat dat een van de redenen is waarom niet zoveel uh, meiden dat hebben uh, gedaan. Maar, gedaan. Maar de meisjes die het wel gedaan hebben, de helft zeg maar, uh, zijn die nou helemaal beschermd? Nee, die zijn, die zijn beschermd tegen bepaalde varianten. En dat, en dat uh, is ook heel duidelijk gezegd. Uh, je hebt humaan papillomavirus, maar je hebt weer verschillende varianten. En tegen een aantal van die varianten zijn ze beschermd. Ja. En dat geeft natuurlijk een hele goede bescherming, maar het is niet 100%. Want er lopen ook nog andere varianten die dus niet in dat vaccin zitten. Ja, ja. Dus oké. Okay. Je moet nog steeds opletten. Huh? Ja, je moet altijd opletten. Ja, <lacht> <lacht> dat is een belangrijke tip. Um, je doet onderzoek, uh, immunologisch onderzoek, naar bijvoorbeeld die uh, dendritische cellen. Uh, andere dingen. Je bent al heel lang bezig met onderzoek. Hoe vaak heb je al iets belangrijks ontdekt? Hoe vaak? Nou, ja. Dat is maar wat je belangrijk vindt. Ja, wat je het zelf je, belangrijk vond. Hoe je. hoog je de lat legt, wat belangrijk is. Maar uh, hoe vaak ben je al tevreden over jezelf geweest oh, en over je nooit. medewerkers? Oh, ben ik eh? nooit. Nee? Over mezelf ben ik nooit tevreden. Over mijn medewerkers <laughs> veel Altijd, sneller. Ja. Nee, maar hoe vaak? Nee, maar hoe vaak heb je het succes gehad dat onderzoek? Nou, ik denk dat onze uh, een van ons baanbrekend werk was uh, het. Uh, wat we tien jaar geleden ontdekt hebben... Uh, dat die dendritische cellen betrokken waren... bij het uh, handelen van het AIDS-virus. Ja. En dat uh, ze bepaalde moleculen gebruikten... dus zeg maar handjes op die cellen... Uh, die belangrijk zijn, waren voor het HIV-virus om dat op te pakken... en um, eigenlijk door te geven aan T-cellen... of aan het immuuncellen, het leger... Ja. waardoor je juist infectie versterkte. Dus het was een soort... Uh, en een ontdekking van dat die dendritische cellen... die normaal gesproken het, het virus in stukjes moeten... Op, uh, die verdedigers moeten het stukjes uh, opeten... Ja. doorgeven aan, die, aan, die, aan het leger, dat ze dat niet goed deden. Bij EF-patiënten? Nou nee, bij het HIV-partikel. En dat dat dus een van de redenen was, of is... waardoor het virus... Heel makkelijk, als je eenmaal geïnfecteerd bent en zo'n ding dat je, dat je dat het snel doorgegeven wordt binnen het lichaam. Ja, ja. En hoe belangrijk is het nou, wat kun je er dan mee als je dat ontdekt? Nou, het, het leert wat je met fundamenteel werk doet, dus echt basaal wetenschappelijk werk, is dan leer je hoe dat proces gaat. En dan denk je, oh, maar als dat zo in elkaar zit en. en, en uh, dit soort uh, mechanismen voor het virus gaat zo, dan kan je het ook inzetten voor uh, bestrijding van kanker. Dus het, is, het, het maakt. Het, het, het is een soort puzzel die je in elkaar legt. Van, ja. om te begrijpen hoe dit soort cellen met, uh, met virussen omgaan. En als je dat leert, dan kom je op nieuwe uh, ja, wegen. Uh, die je eigenlijk voor een hele andere ziekte kan uh, inslaan. en daarin toeval, toepassen. Of niet? Is toeval. Want het is, het, is, het is eigenlijk als je als je wetenschappelijk onderzoek doet, dan vind je eigenlijk de meeste ontdekkingen als je niet specifiek naar iets op zoek bent, maar gewoon een beetje. Ja, je laat leiden door de, door de experimenten en, dus je moet een en een beetje, successen. Een beetje een bredere blik hebben. Je moet een brede blik hebben. Ja. En als je dan zo'n succesje hebt, als je dat ontdekt en je weet het opeens zeker, ja. wat, wat voor moment is dat? Ja, dat is een euforisch moment. Voor heel veel mensen ook in het lab. Want uh, soms vergeten mensen dat wel, of misschien weten mensen dat wel. Dus dat je doet heel veel, je bent hard aan het werken. Het werk is een soort hobby. En je doet heel veel experimenten, en de helft, of meer dan de helft, mislukt. En, en uiteindelijk heb je dan een ontdekking, en dan probeer je dat in kaart te brengen. En dan zit het allemaal. Uh, in elkaar als een puzzel. En dan geloof je bijna die eigen puzzel niet. Want die is eigenlijk veel mooier dan dat je van tevoren had gedacht. Ja. En, dat is, en, en dan nog het leukste is... als gewoon mede-collega's... niet alleen het eigen land... maar over de hele wereld helemaal enthousiast worden. En iedereen naar je toe komt van... Wow, wauw, dit en dat. En als dan ook nog de media naar je toe komt... Nou, dan is het helemaal... Ja. En als, als de, dan heb je het echt gemaakt. Dan als, als iedereen het begrijpt... Dat en dat vind ik eigenlijk ook belangrijk. Dus dat je het niet zelf alleen maar begrijpt... maar dat ook ja, de samenleving begrijpt wat je doet. Dat ja. het dus niet een soort uh, ivoren torentje... en, en een soort, uh, ja, een soort uh, achteraf uh, in een, een soort laboratorium en uitvinding ja. is... en dat wij alleen maar uit ons dak gaan van als je iets moois hebt. Maar dat je het ook ja, naar de samenleving kan uitleggen wat het belang daarvan is. Ja, want daarmee red je ook heel veel levens. Ja, en het, het, je redt nieuwe levens en je ontdekt nieuwe wegen... om, om uh, nieuwe methodes toe te passen... voor het bestrijden van aids of kanker. Dus je, je ontdekt nieuwe wegen om in te slaan. Ja. Maar dat, dat, te dat, te redden van die, dat redden van die levens, sta je daar bij stil? Uh, ja, daar sta je bij, bij stil. Maar daar sta je nog meer bij stil... als je ook uh, geconfronteerd wordt met de patiënten zelf... Maar jij staat in het laboratorium? In ik sta in het laboratorium. En, en daarvoor denk ik dat het wel belangrijk is... dat die, dat die werelden wel bij elkaar komen. Omdat uh, ik heb ook meegemaakt op, uh, bij ons op het VUMC... Uh, dat er bepaalde avonden georganiseerd worden... waarin de wetenschapper, de arts en de patiënt bij elkaar komen. En, uh, en dan praten ze allemaal. De patiënt praat over uh, zijn of haar ziekte. De wetenschapper... die Presenteert wat, wat, wat hij aan het doen is. En de arts uh, vertelt uh, ja, hoe je een, een ziekte, hoe je, hoe je die diagnose stelt en wat de therapieën zijn. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste. En dan realiseer je nog, nog meer hoe nuttig het is wat je doet. Hoe, ja, dan, dan realiseer je enorm hoe nuttig het is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de patiënt ziet wat die wetenschapper doet. En dat het uiteindelijk ook weer bij die arts komt om uh, dan uiteindelijk weer bij de patiënt terug ja. te, te komen. Oké. Okay. We gaan zo doorpraten, ook even over die mensen die zeggen... dat je misschien over tien jaar kanker wel kunt controleren. Ja. En over uh, samenwerking van, uh, tussen onderzoekers. Maar eerst maar even naar wat muziek, want je hebt wat meegenomen. Uh, wa wat heb je meegenomen aan muziek? Ik heb een, uh, een, uh, een muziekje van Anouk meegenomen. Hoe heet het? Hoe heet het? Nou, de tekst spreekt, uh, de titel spreekt voor zich. Maar uh, ik vind haar gewoon een hele goede zangeres. Uh, dat is de een, reden. Uh, en een, een strijdende vrouw. Een, stri een, een strijdende, eigen gerijde vrouw. <laughs> en daar moeten er, er veel meer van zijn. En het is Nobody's Wife, hè? Ja, precies. Nobody's Wife. <laughs> Je wist het niet meer, hè? <laughs> Daarom bedacht ik al Ik denk, sorry. I'm sorry for the times that I made you scream. For the times that I killed your dreams. For the times that I made your whole world and bomb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 Nou, Yvette van Kooij, hoe heet het dit nou? Nobody's watching. Ja, van Anouk was het. Yvette van Kooik, <laughs> de gast in Casaluna. Hoogleraar uh, moleculaire celbiologie uh, aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En wij hebben het over uh, immunologie. In het kader van de kankerbestrijding, want het is vandaag Wereldkankerdag. Um, nou zijn er mensen die zeggen, dat zijn dan uh, gerenommeerde onderzoekers... en die, die hebben een samenwerkingsverband opgericht. Dat heet, uh, hoe heet het nou weer? Understanding Life. En die zeggen dat je binnen tien jaar kanker moet kunnen controleren. Dus dat het een soort, net als bij AIDS, dat het een, een, een ziekte is... waar je niet per se aan dood hoeft te gaan, maar dat je er tamelijk oud mee kunt worden. Uh, geloof je dat? Um... Nou, dat, daar gaan we wel van uit dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat het mogelijk is. Dit Alleen... komt een beetje als een diplomatiek antwoord. <laughs> oh, ik ben hier. De... Het <laughs> is een diplomatiek an antwoord. Want uh, zodra iets over. Uh, ben ik het eens over tien jaar? Het kan ook wel elf jaar zijn, kan ook wel vijftien jaar zijn, kan ook acht jaar zijn. Wat uh, komt eraan? Uh, ik denk het wel. Uh, maar uh, daar is nog wel heel veel voor nodig. En dat maakt het ook moeilijk om te voorspellen, denk ik. Uh, of zoiets in tien jaar haalbaar is. Ja, er is veel voor nodig, zeg je. Wat die mensen zelf zeggen, is dat het heel belangrijk is dat wetenschappers all over the world veel beter met elkaar gaan samenwerken. Nou, vertelde jij net dat, uh, dat toen je dat uh, Eureka-moment gehad had, dat het vooral ook leuk was als die uh, collega's in het buitenland en in Nederland allemaal zeiden van wow, dat is echt fantastisch. En ja. uh, uh, wordt het je dan zo gegund door je collega's? Nou, ik denk dat uh, dat, dat is ook wel uh, dat het zo gegund wordt. Maar het is natuurlijk wetenschap zelf is wel een, een vakgebied uh, en zeker de medische wereld is wel uh, competitief, dus uh, je moet wel uh, zorgen dat je ja, goed je werk doet en dat je ook publicaties hebt en dat je daardoor ook geld binnenkrijgt. Ja, want ik denk dat die collega's juist denken van shit, dat hebben ze in Amsterdam nou ontdekt? Dat waren wij ook al lekker ja. dichtbij. Nou, maar meestal als de een een, een, een een ontdekking heeft, dan gaan de anderen daarmee voor, mee verder. Dus als je zelf ontdekking hebt gedaan dan gaat de rest van de re wereld daarmee verder... en, en, en uh, hebben zij ook heel veel uh, waarde bij uh, hun eigen onderzoek. Ja, en dus je, deelt, denk... je deelt dat pas als je de credits krijgt... als je een mooi artikel kunt uh, ja. Uh, uh, ja, plaatsen die, in een of andere ja, meer tijdschrift. Ja, het, het, het, uh, het, het is altijd van, uh, je doet een ontdekking, het leeft de publicatie op... je krijgt geld voor uh, projecten weer, uh, je kan weer verder met je onderzoek... Uh, dus dat is wel belangrijk. Maar het, ik denk dat wetenschappers wel uh, meer uh, samen kunnen werken. Uh, dat is niet altijd makkelijk. Want je moet iedereen ook wel vrij laten... In zijn eigen, uh, ja, in zijn, om zijn eigen ontdekkingen te doen. Maar uh, ik denk dat wetenschappers ook best wel veel met elkaar samenwerken... en overleggen. Want we gaan allemaal naar congressen. En we, we wisselen allemaal ja. reagenties. Je, je wisselt allemaal informatie, producten uit... Ja, dus maar het blijft wel. toch ook een beetje een wedstrijdje of dat mensen in de klas zitten, waar, waar je vroeger dan wel eens uh, wat je wel eens had van die mensen ja. die dan over hun proefwerk gingen zitten zodat ja. niemand, niemand ging spieken. Ja. Uh, en nou, dat is hebt... toch jammer, want we zijn je... toch, jullie zijn toch allemaal bezig om, om kanker te bestrijden? Ja, je hebt wel van die mensen die zo zijn, en, maar die staan meteen bekend dat ze zo zijn. Maar je hebt ook heel veel uh, wetenschappers en onderzoekers die wel de mentaliteit hebben om samen uh, verder te komen. En ik denk ook... Maar worden die dan oh, je denkt ook, sorry. Ik denk ook dat als een, als een team veel sneller gaat... want je kan niks alleen namelijk. Nee. Je bent afhankelijk ook van anderen. En met meer mensen samen kom je ook verder. Maar, alleen je moet heel duidelijk afspreken van wie doet wat. Maar in de praktijk gebeurt dat dus te weinig... zeggen ook die, die, die, die wetenschappers van Understanding Life. En dat, dat heeft misschien met het systeem te maken. En wat jij net al zei, met het geld... Uh, verdienen of het geld genereren voor onderzoek. Want pas als je gerenommeerd bent en je hebt veel publicaties op je naam... dan krijg je weer geld voor nieuwe dingen. Ja, ja En, dus, en is... daarom is het die strijd. Het is misschien niet zozeer de onwil van de mensen... maar de, de, de dwang om verder te kunnen en geld te krijgen. Ja, nou, dat, het, het is ook zeker dat het, uh, het zorgt dat je meer geld krijgt... en dat je daardoor verder kan. Maar ik denk dat zij ook heel duidelijk uh, zeggen... dat je niet alleen die wetenschappers beter met elkaar moet communiceren... Maar dat het de communicatie is tussen een wetenschapper, een arts... de industrie en de patiënt. Want dat zegt die organisatie. Dat wil je iets van uh, wat wij noemen van bench to bedside brengen. Dus van de, de labtafel naar het bed van de patiënt. Dan heb je, vier, heb je een aantal stappen nodig. Je hebt het onderzoek nodig. Je hebt de arts nodig. Je hebt de industrie nodig voor het maken van het product. En je hebt de patiënt nodig. Ja. En... Um, en die vier, die moeten meer bij elkaar... Uh, en zeker die eerste drie om het tot een therapie te maken... die moeten goed met elkaar uh, communiceren. Ja. En soms zijn er nog te veel aparte werelden. En soms kan het ook nog zijn dat mens, dat iemand een eigen belang heeft... in, in bepaalde bes, besluitvormingen. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat zij voornamelijk dat uh, uh, ambiëren... Ja. Om daar vanuit een, uh, een eigen initiatief, want dat is ook een eigen initiatief, waar zij geld mee, uh, mee uh, proberen te krijgen. Om uh, zeg maar, los van de bestaande geldbronnen die we hebben voor, voor uh, wetenschappelijk onderzoek of een therapie in een patiënt uh, te krijgen. Dat zij uh, met ander geld, dus op een andere manier verkregen, dat, dat hele traject. Uh, met elkaar kun, beter kunnen bundelen. En dat je dus ook verder gaat dat je niet iets uh, houdt in één UMC... of niet in één medisch ja. centrum, maar dat meerdere medische centra... in één land, maar ook wereldwijd met elkaar... data gaan uitwisselen van uh, patiëntenstromingen... Um, uh, nou ja, therapieën, alles eigenlijk. Ja. En, en daar gaat het dus meer samen Maar zou dat dan ook moeten gelden voor de farmaceutische industrie? Dat farmaceutische bedrijven die daar toch geld mee moeten verdienen... ook gaan samenwerken? Of, kan uh, dat, of ja, is dat dat, dat is een te mooie... Ik, uh... ik, ik denk dat dat ook zeker... Uh, je ging een beetje lachen. Uh, uh, ja, ik ging lachen, <laughs> omdat dat juist denk ik het moeilijkste punt is. Want de arts en de wetenschapper en de patiënt krijg je nog wel samen... maar die farmaceutische industrie moet ook samen. En die hebben natuurlijk wel hele belangrijke... Die hebben wel belangen. En, om iets en geld? Geld. En het gaat hier om heel veel geld. En dat realiseerden heel veel mensen, denk ik niet. Dat wil je een nieuw, nieuwe therapie naar de kliniek brengen, dat is, kost echt heel veel geld. Ja. En dan kan het niet mislukken, op, op laatste, uh, in de laatste fase. Dus dat uh, brengt ook heel veel risico's met zich mee. Maar ik denk dat men wel, de, ook de, de, de, de farmaceutische industrie wel naar een uh, nieuwe weg. Uh, aan het inslaan is om juist daarin ook samen te werken. hoor. Oké, okay. Ik ga nog even wat uh, dingen tegen luisteraars zeggen. Namelijk dat dit gesprek uh, morgen ook nog te beluisteren is via onze website... kazalunda.ncrv.nl. Daar kunt u het uh, gesprek ook podcasten... zodat u het uh, op uw eigen apparaatje mee kunt nemen... Wel, tijdens het hardlopen of wanneer dan ook. Op die site kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief... met informatie over gasten die nog komen... en uh, met frag fragmenten uit de gesprekken die al geweest zijn. En dan hebben wij uh, ook nog de luisteraarsvragen. Want zometeen na 1, dan is KC terug. Om kort voor 1 ongeveer, dan komt uh, Radio Bergrijk, Maar wij zijn na 1 uur terug. En dan praat ik met luisteraars. En omdat het vandaag Wereldkankerdag is... Uh, krijgen de luisteraars uh, in de tweede uur de kans... een monument in woorden op te richten... voor een geliefde die aan kanker is gestorven. Uh, ja, dus je kunt... Mooie verhalen vertellen over mensen, diermaar en mensen die aan kanker gestorven zijn. Wat maakte die persoon zo bijzonder en zo belangrijk voor u? U kunt nu al bellen 0800-1121, 0800-1121. En u kunt ook mailen via uh, NCRV.nl. Um, Yvette van Kooi, de wetenschap moet beter gaan samenwerken. Die mensen moeten beter gaan samenwerken. Moet de wetenschap ook een betere naam krijgen? En, en zou dat daarbij kunnen helpen? Nou, ik denk dat uh, de wetenschap, zeker in de samenleving... Uh, dat er, uh, de wetenschappers ook uh, naar de samenleving... duidelijker moeten uh, laten horen wat ze aan het doen zijn. En dat de samenleving ook begrijpt dat we niet van die nerds zijn... maar dat, we, uh, dat, ze, dat, we ook, uh, dat ze begrijpen wat we aan het doen zijn. En het belang daarvan... Ja. Maar er zijn ook mensen die zijn echt dat onderzoek... op de vierkante millimeter aan het doen... waar je ja. niemand uh, van nou, dit... kunt uitleggen wat je doet. Nee, maar dan is het toch de kunst van de wetenschapper om toch wel te zeggen waar dat allemaal toe leidt... en waarvoor dit nodig is. Want als je dat dan niet kan als wetenschapper... dan, ja. dan moet je toch wel even goed na Maar is het altijd ergens goed voor, het onderzoek? Nou, uh, ik denk in de, in, de, in de grote lijnen wel. Uh, maar dan... Is ook de kunst, als je niet een directe lijn hebt, dat je toch wel kan uitleggen wat het belang is om datgene te doen, uh, om uit te leggen dat hetgene wat je doet, ja. dat het ergens toe dient. En uh, ik, ben ook wel, ik vind ook wel dat het belangrijk is dat je gewoon blind wetenschap moet beoefenen, hè? dus dat je gewoon meer weet, ja. maar je moet uiteindelijk toch niet vergeten hoe je dat in kan zetten in, in de samenleving. Ja. Ben je daar veel mee bezig met uitleggen wat je doet? Nu dus? Ja, doen, uh, ja, omdat ik ook onderwijs geef hè, op de universiteit. Dus ja. als je aan de universiteit gaat. Ja, bent... maar goed, dat zijn mensen die gaan ook onderzoek doen. Die... Nou, helemaal niet. Ook, je geeft ook immunologie aan mensen die helemaal geen onderzoek gaan doen... maar die een meer beleidsfunctie uh, in de gezondheidswetenschappen uh, gaan doen. Nou, en dan die hebben helemaal geen biologie gehad op uh, de middelbare school... en dan zitten hun oren helemaal te klapperen als ik ga praten. Ja, omdat ze er niks maar, van begrijpen? Nou, nee omdat ze denken van, zit het zo allemaal in elkaar? En na afloop vinden ze het allemaal fantastisch. En dan denken ze, ik vind dat omdat het toch je eigen lichaam is. En dat je, je, ze begrijpen hoe je eigen afweer in elkaar zit. En als je dat op een, op een, in eenvoudige woorden kan uitleggen... dan zie je na afloop van zo'n college. Dat is net alsof ze een, uh, ja, een nieuw, uh, nieuw iets opeens Een nieuw geloof hebben. Huh? Een nieuw geloof, dat ze iets van zichzelf herkennen. Ja ja, ik moet opeens bedenken hoe sta ik met jouw eigen immuunsysteem gesteld? Uh, volgens mij goed. Ja, die soldaten doen allemaal wat ze moeten ja, doen. Ja, alleen, ja, maar je weet het maar nooit, hè? Dus ik, uh, ik hou het in de gaten. Hoe hou je het in de gaten? Geen idee, of Gewoon gezond zijn. <laughs> Lekker gezond, gezond eten en, en, uh, en sporten. Nou, dan denk ik dat het wel uh, oké okay is. Dat doet ze goed. Nog, nog even naar jouw eigen onderzoek, hè? Want uh, uh, heb je nou ook veel plannen voor de toekomst al? Ben je daar voortdurend mee bezig met plannen maken en proberen er dan weer geld voor te krijgen? En is er iets wat op stapel staat? Nou, kijk. Ik was uh, vroeger meer een, uh, iemand die helemaal ging voor het uh, in, elkaar in, in, in kaart brengen van hoe iets in elkaar zat, zit. Ja. Nu ben ik veel meer, naarmate je iets ouder bent, uh, ga je toch denken van nou, ik wil het nu uh, toch meer uh, echt toepassen. Het onderzoek wil ik toepassen. Ik wil gewoon dat dingen, uh, dat hetgeen wat je ontdekt, ook echt uh, in, in de patiënt komt. Je wil als ik... het ware de vruchten plukken van je eigen onderzoek. Nou ja, van mijn eigen onderzoek. Ik wil uh, echt mijn doel bereiken. Ik wil meer voor jezelf het gevoel hebben dat je, ja, dat je onderzoek echt ergens uh, toe leidt. En wanneer is jouw doel bereikt? Nou, als, als je, als je uh, inderdaad de, de spuit hebt met hetgeen wat jij bedacht had... Ja. en het werkt. Nou, dat is toch mooier dan dat. En dat je mensen kan helpen die dan uh, genezen zijn... of die dan een, een, een immuunrespons hebben tegen een tumor. Dat is toch fantastisch? Ja, ga je dat meemaken? Uh, ik hoop het, dan ben ja, ik een gelukkig mens. Ja, dat snap dan ben ik wel. Ik, er, ik uh, ga ervan uit. want je moet altijd positief zijn. En je moet ook denken dat je dat kan en dat het lukt. Want als je, dat niet, kan, als je niet positief bent erover, ja. dan lukt het je maar niet. Maar wees nou even reëel, gaat het lukken? Ik denk het wel. Ja? Ja, ik ben nog jong. Nou ja, hartstikke jong. Yvette van Kooi, dank je wel voor je komst naar Kaasdoena. Ik heb er echt veel van geleerd. Volgens mij uh, was het behoorlijk goed te begrijpen allemaal. En ik uh, hoop het. Daar was ik helemaal niet zeker van. Maar uh, dankjewel. Dit was het eerste uur van Casaluna. Zometeen Radio Bergeijk. En dan zijn wij er weer om twee minuten over één met deel 2. En als u wilt bellen, kan dat dus op 0801121 En mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. Heel graag tot zo. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.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 Uh, goeiedag, dames en heren. Uh, radio weer met uh, uw En uh, Voor mensen die geen buitenlands verstaan. Ankerman, uh, Toos Wormberg. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb Ja, vandaag... wacht, even, wacht even, we zouden eerst iets anders doen. Wat we dan? hebben heel veel telefoontjes gekregen... van mensen die, uh, die het geklaagd hebben... over dat het gisteren zo'n slechte uitzending was. Oh? Ja, dat is, er is een hele lijst hier binnengekomen bij, uh, bij Tetje... En er zijn echt heel veel reacties geweest dat, van mensen die zeggen... ja, Radio Begijk, dit zijn we niet van jullie gewend. Het was zo'n onsamenhangende oh. uitzending. En er was geen kop in staat aan te, te ontdekken. En uh, wat had het met ons te maken? En uh, dit en dat, en zo en zo. En een heel verhaal? En een heel verhaal. En uh, de mensen hebben ze echt hebben woedend opgebeld naar de, oh. na, naar de studio, naar Tetje. Oh, Nou, dan, dat, dat ze zelf een keer radio maken met een dikke kop... Precies. De, ik vind het van een, een stuitende ondankbaarheid getuigen. Ja. dat wij hier de beste jaren van ons leven geven en het is allemaal liefdewerk oud papier om de mensen in Bergijk uh, te geven waar ze recht op hebben. En dan mag er eens een keer een, een, een wat mindere uitzending tussen zitten. Ja, mag het een keer, mag het een keer. Jonge, jonge. Dat noemt zich dan luisteraar. Alsof jullie nooit eens een, een, een iets mindere dag hebben. Ja, weet je, jullie niet eens af en toe slecht luisteren. Precies. Ach, nou, uh, ondankbaarheid weer. Nou, uh, Peer, kom op. We maken in ieder geval deze week even af. Voorzien het bijltje er beneden te gooien. Nee, nee, nee. We maken nog één uh, uitzending voor. Uh, dadelijk is het weekend. Uh, we beginnen met een cultuurbericht. Cultuurbericht. Uh, na een bezoek aan Cyprus raakte de Bergrijkse schilder. Ja, u hoort het goed. Cyprus. Dat is heel ver weg. Na een bezoek aan Cyprus raakte de, de Bergrijkse schilder. Jan Theo van Op Zeeland, zo onder de indruk van de prachtige iconen al daar... dat hij ze zelf ook ging schilderen. Hij heeft zich toegelegd op het iconeschilderen. Hij heeft er 400 gemaakt, maar helaas, ze zijn allemaal mislukt. Dus ze zijn gratis af te halen aan het gemeentehuis. Dus wilt u ook van die iconen hebben van uh, Jan Theo van Op Zeeland? Ze zijn een beetje mislukt. Kunnen ze gratis afhalen bij het gemeentehuis. Tussen, tussen 9 en 10 op werkdagen. <klaar> U heeft uh, ongetwijfeld uh, in de vorige weken uh, gehoord dat uh, Dijk Kunnen uh, allerlei actie onderneemt om uh, huizen tegen een uh, schappelijke regeling aan mensen te slijten. Daar is uh, nu uh, een nieuwe stap ondernomen. U kunt nu gewoon gratis uw huis uh, komen afhalen bij Dijk Kunnen. U krijgt dan nog steeds dat tweede huiskadeau. Plus 400 euro boodschappen. En op die manier probeert maken hij kunnen het, uh, de leegstand in Bergijk. Uh, hij zegt zelf, uh, voor ieder huis wat ik kwijtraak uh, aan mensen... krijg ik er 10 uh, lege huizen voor terug. Dus hij weet bij God niet wat hij met die huizen moet... Dus het is nu gewoon gratis huizen krijgen. En het zijn echt gewoon goede huizen We hebben bijvoorbeeld eentje uit zijn bestand gelicht. Dat is aan de Ekkerstraat 40 in Bergijk. Dat is nabij het centrum van Bergijk en op een ruim perceel van 528 vierkante meter gelegen. Prima onderhouden. Twee onder één kapper met cv en berging. En circa 42 meter diepe achtertuin. Indeling, terwijl ruimte ruimtegezellige woonkamer in de Schouw met inzethaard. Dichtheid, keuken met kunststof, keukeninrichting. Voorzien van apparatuur, verdiepte, kelder, eerste verdieping, drie slaapkamers. Alle voorzien van laminaatvloer, luxe badkamer met lichtbad, en badscherm. Want met vaste wastafel, vrijhandig toilet, verlaagde ploeg, inbouwspons, design, radiator, tweede verdieping, via een vlieshootrap naar een beplankte zolderruimte. Het is een ge ge gedeeltelijk voorzien van thermop. Panenburg eigen inrit, mogelijkheid voor het realiseren van een carport... en een seksinrichting in de garage. Vrij achterom berging, aangelegd ervoor... en 42 meter diepe achtertuin, geheel voorzien van grindtegels. Dit huis kunt u gratis afhalen. Staat er bij... ook bij welk huis je er gratis bij krijgt? Ja, u krijgt daar gratis bij. Luiksgestel, het hoge eind 15. In een groene en bosrijke omgeving... op een perceel van 323 vierkante meter gelegen vrijstaande hier huis... met cv-garage en achtertuin. Op de zonzijde gelegen indeling, de grond, ontvangst... Staal met tegelvloer, gedeeltelijk tegeltoilet met fonteinwerkkast. Gezellige woonkamer in L-vorm van circa 31 vierkante meter met tweekelvloer. Open keuken met kunststofkeukeninrichting voorzien van voor gaskookplaat afzuigkap, elektrische oven en koekkast en diverse onder- en bovenkasten. Eerste verdieping drie slaapkamers, alle voorzien van voor vaste wastafel, ruim gedeeltelijk bedeelde badkamer met lichtbad, toilet en vaste wastafel. Tweede verdieping via naar een op de tweede verdieping gelegen zolder die eventueel in te richten is als seksinrichting. Dat krijgt u gratis als u Bergijk Gijk 40 komt afhalen. En u krijgt natuurlijk daarbij nog die 400 euro eh, aan boodschappen. Muziek oh. van Muziek Goeiedag, dames en heren. Ja, nou ja, de, de, de, de reacties de, de, de, die kwamen in grote getalen op ons af. Per, per brief en per. per nou ja, Bergijk gonst. Over die, die bewuste vergadering natuurlijk, waar u allemaal over gehoord hebt. en die inmiddels gehouden is in het gemeentehuis. over het ontwerp van het besluit en de belanghebbenden daarin. Maar we hebben nu iemand aan de telefoon van een bevolkingsgroep. die bijna vergeten dreigt te worden in Bergijk. Het is een bevolkingsgroep die niet groot is. Daar zijn we allemaal natuurlijk wel blij mee dat het niet zo groot is. En het geeft toch een beetje een exotisch straatbeeld. Uh, we hebben toch de woordvoerder van die be uh, bevolkingsgroep aan uh, de telefoon. Die wil toch zijn zegje doen. Naar aanleiding van die vergadering en wat die allemaal teweeg heeft gebracht. En uh, goed dag, wie heb ik aan de lijn? Uh, Mijn naam is uh, Humphrey uh, Seenpalek. Omtrent uh, um, de uh, desbetreffende besluitvorming. Uh, die. Uh, Ter zijn op tijd uh, genomen zal gaan worden omtrent de gewijzigde uh, uh, ontwerpbeschikking uh, wat daar een beslissing uh, uh, die dag zal worden genomen. Ja, wat, maar meneer Zijnpaal u vindt dat uw bevolkingsgroep daar niet m be gehoord is? M mijn mijn algehele insteek is uh, wat betreft aangaande deze uh, uh, instellingname omtrent het uh, ontwerpbesluit uh, is dat ik uh, namens de gehele achterban, en ik wil natuurlijk de achterban uh, niet vergeten. Ik wil altijd zeggen, ik stel mij in dienst van deze achterban. Wat, maar wat belangrijk is en wat vooropgesteld moet worden, is de algemene situatie die geheel en al is geschetst. Omtrent de hele commissie rond de besluitvorming van uh, het ontwerp uh, wat uh, als advies naar voren is geplaatst en niet bij de desbetreffende departementen is uh, gecheckt. Nog... Uh, Dubbelcheck. Uh, meneer Sempal, ik, ik zou toch zeggen dat uh, uw, uw bevolkingsgroep toch wel de, het laatste, de laatste groep is die mag klagen over de hier genomen besluiten wat betreft het ontwerp. Ik heb, ik heb het niet omtrent uh, deze besluitvorming niet uh, zozeer uh, dat het namens de bevolkingsgroep uh, uh, mij mee, mee het hart aangaat. Maar dat ik om um, wat wat, wat mij wat stoort, is dat ik wil gewoon dat de desbetreffende verantwoordelijken op het desbetreffende matje kunnen worden geroepen... op die avond dat daarvoor uh, in, in staat is gesteld. dat Wij uh, wij, wij, wij, wij willen ook natuurlijk dat we ook een zegje kunnen doen... omtrent de hele uh, onze maatschappelijke beleidsvorming... Ja. wat aangaat deze hele uh, ontwerpbeschikking. En u uh, pra uh, praat, uh, vindt u zelf... Uh, bent u eigenlijk, uh, heeft u het mandaat van alle negers Um, dat uh, zal ik. Uh, dus moet u niet, dat nog terugkoppelen? Dat, naar de andere negers? Ik zal dat bij de achterban uh, uh, van de huidige uh, situatie. eerst uh, eens eerst in de groep moeten gooien. en daar eens kijken wat aangaande. wat dat betreft. Uh, uh, wij daarover... Uh, nou, zoekt u dan, uh, dan eens uh, even uh, eerst uit of u dat uh, mandaat heeft... dan komt u daarna terug naar uh, Radio Bergheik... of naar de gemeentehuis. Want ik denk dat, dat u eerst eens even te raden moet gaan bij uw achterban... want het klinkt een beetje onhelder. Terwijl we het toch hebben over een soort ja, een glashelder probleem... met een glashelder ontwerp van het besluit wat genomen dreigt te worden. Maar dank u wel voor uw reactie en voor ja. uw advies. Ik zou zeggen, ja. meneer Humphrey paal uh, veel succes met uh, uw bevolkingsgroep. Dag. Nou, dit is toch weer verschrikkelijk, toch? Ja, ik, eh, ik heb stijgende verbazing zitten luisteren hoe zo'n... Zo ja, zal, zal ik dat eens netjes zeggen. Hoe zo'n zo aap denkt dwars door een, een glashelder gesteld probleem... over het ontwerp van het besluit en de desbetreffende bedenkingen daartegen. Oh, de, komt hij op... op wat is dat voor kokosnotentaal? Er doorheen banjeren door die problematiek. En daarmee de, de besluitvorming 30 jaar terug in de tijd uh, gooit. En dan gaat hij het in, in de groep van zijn achterban gooien. Ja, ik zie het al, ik zie het al gebeuren. Er gaat weer een zak met kralen en spiegels. Uh, terwijl de bavianen, liqueur en de kokus... Nou ja, het is ook bijna zonde van de zendtijd... dat je, dat je die godsendank vrij kleine bevolkingsgroep... In Bergijk, het dan toch te woord moet staan. Nou ja, ik ben eventjes helemaal. Uh... Maar goed, we hebben aan onze subsidieverplichtingen voldaan, we hebben ze aan het woord gelaten, ja. dus daar wou ik het bij laten. Is dus voor dit jaar genoeg. Oké, okay, tijdje voor één keer in het bestaan van uh, Bergijk, negermuziek. Oh mama, hey. oh mama. Gaaf, gaaf, en dames en heren, we hebben een gast aan tafel. En u kent hem ongetwijfeld al, het is uh, onze uit België afkomstige Kapper. Guy Orrij, welkom ja. Guy. Heel erg leuk om hier te zijn. Ja, uh, nou, we kennen jou natuurlijk als, uh, als kapper. Ja. Maar jij hebt een uh, grote liefhebberij. Ja, een cyclocross, hè. Cyclocross. Ja. Nou, de Cyclocross is natuurlijk een hele mooie sport. Cyclocross, ga ik altijd naar kijken. En dan is en in de modder en alles hartstikke leuk. Maar er is het gewoon met de andere gekomen dat de Groenendaal kwam. En die hebben ze uitgescholden. En ja, dit en dat en zo. En dan heb ik gezegd, nou, ik schaam me gewoon voor te zijn. En dan kom ik vanavond mee en vind ik, jongens, moet je niet meer doen. Het is allemaal in de sporters. En dan moet je sportief blijven, want de cyclocross blijft gewoon een heel mooi sport waar ik altijd heen. Want ik knip van 8 tot 8. Dinsdag heb ik vrij en dan knip ik in het thuis Dus dan is altijd beter, maar zondag ga ik naar de cyclocross. Dat is mooi. En omgeving naar de cyclocross. Ik ben in Zevenbergen naar de cyclocross geweest. Ik ben in Vierlingsbeek naar de cyclocross geweest. Ik ben in Wijchen naar de cyclocross geweest. Ik ben in uh, Groensmerk naar de cyclocross geweest. In Hattem naar de cyclocross geweest. Breukelen Reen naar de cyclocross geweest. Het is ontzettend mooi sport en er zijn we helemaal bezig. En ik vind dat het een berg erg behoefte naar de cyclocross. Maar Het ja. gaat niet alleen meer om de rits en koelen, maar je hebt natuurlijk ook een heleboel plaatselijke helmen, je hebt een bandje deks, je hebt een uh, tol welding die je ook heel goed uit de voet kunnen op de Cyclocross. Het ligt natuurlijk wel aan het parcours, sommige poelen zijn makkelijker dan andere parcours. soms is er ook, soms het ook met het maar de Cyclocross blijft wel heel erg goed en een bandje deks die wint gewoon elke keer. En ja, dan heb je gewoon vertrouwen maar ze moeten elkaar niet uitschelden, want de schaam moet gewoon voor een bel zijn. Je moet gewoon de mensen zijn topsporters, die moet je toejuichen en dan moet je niet zeggen, daar hou ik gewoon niet van en zeg ik daar wat van. Een Cyclocross moet wel schone Cyclocross. Tetje. Is hij weg? Tetje. Is hij weg? Wij waren niet naar Beeks, we zaten onder de tafel. We zitten nog met de microfoon onder de tafel. Kun jij door je gaat kijken of hij weg is? Is hij echt weg? En Tetje, dit is voor de laatste keer dat we op jouw voorstel een gast uitnodigen. Want wie kwam hier aan? Met die kapper uit België. Jij tekje van Lieshout. Nou, kom op. We komen wel naar de tafel. Eerst tekje van Lieshout in elkaar schoppen. Tekje van Lieshout, beetje rare gast. Er was niks wat te verstaan, man. Hoe gaat het nou in je hoofd om hier zo'n Belg uit te nodigen? Per, hij